Welkom op uh, Aloha Radio, van uh, de podcast van zondag 3 december 2017. Oké, okay, eens even kijken hoor, wat we hebben we allemaal van vandaag, uh, ja ik weet niet wat we voor onderwerpen er komen. Maar goed, um, ja, we hebben een groep gemaakt, dus als jullie het op Facebook hebben gezien, mogen jullie bellen. Er wordt al live opgenomen. En dan dezelfde avond nog online gezet. Dus, uh, beste luisteraars. 3 december, twee dagen voor Sinterklaas. 3 december, zondag. 3 december 2017. Ik ben DJ Jaap. En uh, ja, mensen. Het wordt uh, vanavond weer een dolle boel. Een dolle boel. Oké. Okay. Oké. Okay. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Alloa ja, Radio. zo, ja, ja jongens. Hey. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Ja, ja, ja, ja. Daar komt hij. 1 2. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Alloa Radio. Hallo Jacco. Welkom bij Alloa Radio. De podcast. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb op de podcast de link van onze praatgroep van Skype gezet. Dus ik ben benieuwd, iedereen kan erin komen. Dus ik ben benieuwd of er nog iemand komt vanavond. Dus... Dat zou gezellig zijn. Ja, hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Hè? Ja. Het moet niet te chaotisch worden, maar als er zo drie, vier man bij komt, dat zou leuk wezen. Dus iedereen uh, mag erbij. En het is helaas geen livestream, anders zou ik zeggen, mensen, kom, uh, uh, pak je Skype en uh, kijk op Facebook. En uh, ja, ik heb nu onder mijn eigen naam, niet meer onder de naam van de Aloha Radio, dus uh, ja, ik heb uh, bijna... Kijk, ik heb 37 leden. Ja, en misschien nog er iemand bij zit die denkt van kom, ik ga ze verbellen. Ik wil wel meedoen. Ik heb ook de tijd erbij gezet van hoe laat tot hoe laat. Ik heb een ruime marge van half negen genomen. Nou ja, met tien over acht begonnen. Dus uh, Ja, we kijken wel waar het schip strandt. Ja, um, ja. Ja, om te bewijzen dat dit echt vandaag is opgenomen. Gisteren was die anti-Pieter demonstratie in Dokkum. Twee weken oh, oh. na de Sinterklaas in tocht. Ja, het is redelijk goed verlopen, hoor ik. En uh, ja. Ja, kijk. Uh, wat is er nog meer gebeurd hey, dit weekend? Um, weet jij nog iets? Ja, ik, ik heb wel wat nieuws, maar ik vergeet alles alweer. Dus, uh, wat dat betreft is mijn geheugen um, gatenkaas. Ik weet, uh, ik weet alleen dat uh, Ajax gelijk heb gespeeld met 3-3, geloof ik. Tegen, uh, tegen Twente, FC Twente. Oké, okay, ja, ik, weet, ik, weet, ik heb geen voetbalnieuws. Ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik, ik las wel iets anders. Ja. Ik las wel iets anders. En dat is dat um, waarschijnlijk, het is nog niet helemaal rond. Maar dat mensen die bejaarden die in zo'n scootertje rijden, weet je wel, zo'n mm -hmm. elektrische rolstoel, dat die waarschijnlijk een rijbewijs daarvoor moeten gaan halen. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel terecht. Dat komt zelfs van de partij 50 plus af, hè, dat idee. Ja, ik vind dat een goed plan, want ik zie, ik zie dat in de winkels, zie ik ze wel eens tegen op botsen, dat ik bij mij ga denken van, nou... Ja, Sommigen rijden ook als gek, hoor. Dus er is wel wat ja. van de jeugd, maar... Sommige, niet allemaal hoor, worden rijden, ook mensen wel voorzichtig. Maar ik zie wel eens mensen racen met zo'n ding. Ik denk, nou, uh, oké, okay, dat is niet misselijk. Ja, het, het gaat wel eens heel hard, hè? Nou, ik heb een keer op mijn vrouw haar scootmobiel gereden. Ik moest echt wennen zeg. Ik denk, ga eens even kijken, weet je, Het kring gaat nog hard ook, zeg. Ja, gaat misschien niet harder als 30, maar ja, goed, je zomaar met 30 uh, tegen een. Uh, lichtmast draaien of tegen een muur. Dat is toch een klop van 60 kilometer per uur hè? want het verdubbelt hè? Ja. Als je tegen uh, ja, van uh, 30 kan, uh, kilometer tot stilstand dus is de klop dubbel zo hard. Het, het, jij kon uh, niet het schijnt dat er ongelukken mee gebeuren. Oh ja, er zijn zelfs dooie gevallen. Er is hier uh, in de buurt ook een paar jaar geleden een, een scooter uh, door een vrachtwagen, dat die veel te vroeg wou oversteken. Toen lag die eronder. Maar die vindt het wel zo hartstikke dood. Maar nou ja, scootmobiel helemaal in tien. tiende. Het was uh, in een tientallen stukken, lag dat in verspreid over de weg. Maar het was niet de fout van de vrachtwagen, want ja, die, die, die kon niet meer remmen, want ja, hij, hij was al voor zijn cabine. En ja, dat hij op zijn rem stond, was de leed al geleden. Dus krijg ja. krijgen de auto's de schuld, maar het is niet altijd zo hoor. Het is wel triest dan. En daar is het over agressie in het verkeer, soms kan ik het al voorstellen dat mensen agressief worden als je eentje voor je hebt, vooral op de snelweg, en die gaan me steeds voor je rijden, je haalt hem in, ik denk nou dat getrut voor mijn neus, ik haal hem in, en dan gaan ze ineens optrekken terwijl je aan het inhalen bent, en dan op een gegeven moment halen ze jou weer in, en dan gaan ze weer voor je rijden, ik denk man, doe even normaal, weet je. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt meegemaakt. Dan kunnen ze niet hebben dat zij voorrijdt. Dan denk ik, ja, ik vind niet erg als ze voor me rijden. Maar gaan hem niet zo rijden dat ik steeds zachter moet rijden. Of dat ik bijna met mijn bumper tegen jouw achterkant zit. En dan weet ja, ze, Weet, weet je, dat, dat, uh, daar heb ik zo. hekel aan, jongen. En dan snap ik best dat mensen dan bij het stoplicht uitstoppen En zijn ventartsen uh, door het raampje heen naar buiten trekt. Dat kan ik me best voorstellen soms, hoor. Dus uh, je ja. weet natuurlijk nooit waarom iemand klappen kraakt. Het is niet goed te praten, maar ik kan het me wel begrijpen soms. Sommige situaties. Mm -hmm. Maar goed. <laughs> ja, ja wat, wat, ik wel, wat, ik wel, wat ik zelf uh, wel merk, en de, de, de, ik heb de laatste tijd niet zoveel gefietst, maar uh, is wel dat uh, uh, sommige mobilisten, of gewoon mensen ook al het algemeen, uh, dus bijvoorbeeld de snelheid van, van een uh, mountainbiker of zo... of iemand op een racefiets niet goed inschatten. En daar zal ik de eerste zijn die gelijk zegt van... die moeten zelf ook uh, zich fatsoenlijk gedragen... en, en, uh, en ook uh, gewoon zich aan de regels houden. Niet als idioten, want ook onder mountainbikers en racefietsers... heb je natuurlijk volslagen mafketels zitten. Uh, zeg maar maar ik, ik heb wel uh, laatst nog... Dat ik, uh, ik bracht iemand weg en ik reed zelf op mijn mazerbike en ik rijd dan naar huis en dan fiets ik aardig door. En dan komt er iemand op een scooter langs me heen en die is nog geen, die is nog geen halve meter voorbij en die besluit in één keer rechtsaf te gaan en dan moet ik vol in de hankers. ja Ja, nou, dat heb ik ook meegemaakt. Dat is mee Ja, ja. Nou weet je, ik vind het op de fiets soms nog gevaarlijker dan met de auto hè. Want uh, vroeger uh, moest je als fietser uitkijken voor auto's. Maar nou moet je... Ja, voor auto's ben ik minder bang als voor fietsers. Want er zijn daarbij, die hoor je niet. Die komen ineens met een gang. Uh, uh, ja, je zal maar, je hebt wel weleens een dus ongeluk naar uh, links gelingerd, hè. En, ja. uh, en, uh, maar ze rijden zo rakelings langs je. Of bel dan even. Sommige mensen bellen wel eens als ze inhalen. Nou goed, dan weet je dat. Hè? Dus het blijft dan zoveel mogelijk naar rechts rijden op een fietspad En niet alle fietspaden zijn uh, lekker breed, hè. Dus eh, nou jongens, en, eh, leven is gevaarlijk. O, of net wat jij zegt, zo eh, eh, links inhalen en eens rechts voor je, gelijk rechtsaf. Dat heb ik met de auto is gemaakt dat iemand mij inhaalde. En die gaat zo eh, ook rechtsaf dat ik, eh, nou jongens, ik, ik, ik, ik, ik trapte gewoon, eh, ja, ik wilde op de ram, rem trappen, maar hij was al weg. Dus maar, ja, ik kijk in mijn spiegeltje er ook auto's achter me. Maar het scheelde maar misschien 10 centimeter of ik had die vent geraakt. Maar ja, nou ja jij klopt achterop. Ja, maar dat fout wel, het eigenlijk de fout van hem is. Want je moet, als je toch toch uh, rechtsaf wil, waarom blijf je niet achter iemand zitten? Dat je dan rechtsaf kan. Ga je toch niet voor iemand langs? Uh, ik snap die lui niet, weet je wel. Ik snap niet waarom nee. mensen dat doen. Hebben ze haast of uh, hebben ze zelf maar neiging, weet ik het? <laughs> Godverdomme, jongens. Dat is echt niet normaal. Nou ja. <laughs> oh ja, ik moet even vergeten. Het liedje wat je net hoorde was uh, van Mad Dread. Of nee, uh, poof, nee ik heb hem alweer weggehaald. Sorry. Ik heb, uh, ik, nou goed, maakt niet uit. We gaan een liedje draaien van Mad Dread. Met Ball at Dread. Het is allemaal Mad Dread, hè? Maar wel leuke muziek, reggae-muziek. Hier komt hij. Allemaal rechtervrij hè? Wat we draaien: Mad Dread. Daar komt hij. the benches. Of... niks via de podcast van Aloha Radio. Ja, Jaco. Hey, ik ga mijn oude hobby weer uh, nieuw leven inblazen. Mijn oude hobby. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik las zoiets. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik, heb, moet zeggen, ik heb er zelfs heel, uh, heel weinig tot eigenlijk geen verstand van. Uh, want uh, ja, ik heb nooit zo'n uh, zo bakkie gehad, zeg maar. Maar wat ik wel deed, ...was die kaartjes verzamelen, weet je wel? Ja, zo kaarten zijn, dat ja. Ja, de, met de meest mooie uh, afbeeldingen maakten ze, daar, uh, maakten ze daar altijd op en zo. En dan had je nog bijzondere, die waren dan ook nog uh, helemaal gelakt, gelamineerd en zo, weet je wel? Ja, ja klopt. Dus, uh, leuk. Ja, weet je wat het is? <lacht> ik, ik weet niet of je, uh, ja, je um, tegenwoordig, kijk, je hebt amateurs... Dat zijn de mensen met een uh, vergunning. dan moet je ook betalen elk jaar. En, okay. uh, en als je een N-licentie hebt, dan mag je tot 25 Watt uitzenden. Nou, dat vind ik al veel. En uh, dat is de N-licentie. Dan mag je op de GC banden Dan heb je de, de uh, hogere frequenties. Op de vrije licentiebanden mag je altijd uitzenden. Ook, ook al heb je een vergunning. <coughs> dus... Uh, dan mag je op de 2 meter band uitzenden, ook met 25 watt. Dat is allemaal 25 watt. Hè? Okay. Uh, alleen op de licentievrije band, dat is dus de 1 tot 40 kanalen, dat is vanaf de 26 uh, uppel tot uh, weet ik veel. Dat zijn dan, uh, dan, dan mag je dus maar met 4 watt uitzenden. Maar tegenwoordig, vroeger was het AM 1 watt. Nu mag je zelfs met 4 watt uitzenden. En dan kom je aardig end. Want toen het nog illegaal was, midden jaren 70, had mijn oudste broer een bakkie van 5 watt en 48 kanalen. En die kon zelfs Canada bereiken. Had hij wel uh, een mast van 15 meter, inclusief antenne dan. Hij woonde op de tweede etage. Je kent wel die oude uh, ja, 19e eeuwse woningen in die arbeidersbuurt in Den Haag. In zo'n huis woonde hij helemaal boven, dus hij had het geluk dat hij zo dak op kon. Dat hij eh, mast en antenne meegerekend, nog 15 meter op het dak hè. Dus ja, ik weet niet hoe hoog zo'n gebouw is, met zolder en alles erbij. Dus eigenlijk vanaf de derde verdieping moet je dan rekenen. Want ja, beneden telt niet hè. de eerste etage eh, is altijd eh, de tweede woonlaag. Vroeger dacht ik dat de begaande grond als eerste etage werd gerekend bij flats, maar dat is niet zo. Je hebt drie, vier treden en dan ben je gewoon op de begaande grond. Dus als je een flat met drie woonlagen hebt, dan is de tweede en de derde is eigenlijk de eerste en de tweede etage. Dus nou, ik denk wel een meter of twintig. Nou, geen 20, nog veel hoger. Ik ga wel 25 meter hoog die antenne. Dus in principe vanaf de grond gerekend. Kom die Canada bereiken met 5 wat? Zo? Nou, het is modulatie, want AM en FM kan je op een en dezelfde frequentie doen. Uh, FM is wat uh, ja, wat, wat, uh, wat is het? Uh, je hebt enkel size band, single size band, upper size band. Dat betekent dat je een spectrum hebt van 9 kHz en je gaat helemaal aan de linkerkant, dan is het uh, lower uh, LSB, lower size band, zit je helemaal aan de rechterkant, dan is het upper size band, of andersom, dat weet ik niet meer. En ben je uh, breedbandig, dan ben je AM, ben je smallbandig, dan is het FM. Het, is, het klinkt allemaal technisch, maar uh, de amateurs die uh, eventueel luisteren, want ik heb natuurlijk ook een radioamateurpagina op mijn website. Dan gaat u naar www.aloa-radio.nl en uh, dan ga je naar radioamateurs en daar zag van alles en nog wat op. Nou, De licentievrije frequenties, dat is de PMR, dat zijn die portofoontjes die je in de winkel kan kopen, overal bij Blokker of waar dan ook, op Mediamarkt heeft ze ook. Heb je acht kanalen, hoef je geen vergunning voor te hebben, zijn een half wat. Kan je aardig behoorlijk ver mee komen. Het is handig als je, als je op het dak bezig bent en beneden geven ze aanwijzingen. Of op vakantie of van auto naar auto, je hebt tegenwoordig zelfs bakjes daarvoor. Alleen je mag geen antenne los erop kunnen zetten, want uh, ja, je mag niet meer dan een half alt uitzenden. Als je antenne te groot is, dan kom je nog verder. Ja, waarom ze er moeilijk over doen, weet ik niet. Dus je ziet, die kan je niet loskoppelen, die heb je ook. Maar ja, met een Centrum c je kom je wel een kilometer of 25, terwijl je in de auto zit. Zo, dat is veel. Zou, ja, maar als je hem op dak zet, kijk ik, ik heb hier een, twee etages boven ik woon dan beneden zoals je weet. Je zet er een mast op van, euh, nou, nou we pak weg twee meter nemen. Euh, nee, want hij moet niet te euh, langzaam. Dan, want hoe korter, hoe sterker die is. Nou, je doet er zo'n band om de schoorsteen. Zo'n pipe van over twee meter. Of, euh, nou, twee meter is wel genoeg. Want anders, euh, dan moet je er van die touwen aan doen. Nou, dat is geen doen, want dan moet je de dakgoot moet je gaten boren langs de dakkant. Nou, daar ga ik niet aan beginnen. 1 meter zou eigenlijk het meisje zijn, of anderhalve meter, dan is die nog sterker. Ja, en die uh, uh, buisdagerpipe is zijn behoorlijk sterk hoor. Nou, je zet er een antenne op van uh, 4 meter, maar dan kom je ook een aardig end hoor. Dan kom je zelfs tot aan Dordrecht of zo, of Amsterdam. Dat is best wel te halen, maar dan moet het wel een beetje rustig zijn. Nou, dat is het tegenwoordig ook, dus op de Centrum Zeebond. En er zijn altijd wel mensen in de lucht. En uh, dat zijn de, de vergunningvrije frequenties. Maar ja, als, jij, als, jij, als jij, je hebt ook een F-licentie dan mag je op alle amateurbanden uitzenden. met tot 100 watt zelfs. 100 watt. Huh? En uh, ja, je mag niet over koetsjes en kalfjes. Het moet een beetje wel over de hobby gaan. En je mag best zeggen van, joh, doe het goed aan je vrouw. Of ja, vakantie mag je best zeggen. Maar het moet wel hoofdzakelijk over, over uh, de hobby zelf gaan. Maar nou ja, daar moet je weer voor betalen, want elk jaar uh, moet je betalen voor die, uh, nou ik ben wel, uh, ik denk, uh, als jij een, uh, je mag op de AM ook uitzenden met 1 watt, nou, dat kost zo'n licentie al gauw, uh, pakweg, uh, nou, tot 100 watt, 100 watt mag ook, maar dan moet je iets meer betalen, hoef je geen, geen uh, examen voor te doen, maar dan mag okay. je dan muziek uitzenden en... Uh, en daar moet je dan ook voor betalen, maar dan is de licentie voor de muziek van Stemra wel goedkoper. Dan betaal je iets van 100 euro per, per jaar voor. Dan ga je alles draaien. En uh, ja, je hebt dan de Sena, dat is dan voor de tekstschrijvers. Gelul allemaal, maar waarom doen ze dat niet gewoon bij elkaar? Zowel tekst als muziek gewoon als één uh, licentie. Maar goed... Het is, nee, maar zo. Maar het is goedkoper als dat je commercieel bent of oh. wat dan ook, maar met AM gaan ze ervan uit dat ze niet veel luisteraars hebben. Wil je tegelijk op internet streamen, dat mag wel, maar dat mag geen betere kwaliteit zijn dan de AM waar je in de eten op uitzendt. Dus het moet een beetje oh, okay. uh, uh, 35 kbit of zo, en, en het, oh. moet, uh, het mag niet anders, anders ja... Um, nou ja, dat, dat, is, um, dat zijn de regels, dan okay. ben je wel wereldwijd ontvangen, maar als jij een, een mooi zuiver stereo in HD kwaliteit gaat uitzenden en, en op AM, dan krijg je alsnog een boete. Dus als je op de AM zit, als je, uh, je zendt uh, ook in mono uit op de, A, op de, op de stream, op de, op de internet, mm -hmm. Met een bitrate van zeg maar uh, 32 of uh, 32 bit was het, hè? Ja. Dan uh, is dat geen probleem. Al heb je uh, duizend luisteraars. Je betaalt gewoon 100 euro per jaar of zoiets. Misschien moet je ook hetzelfde bedrag. Nou, ja, dus je wil gauw 600 gulden in het jaar kwijt. zo! Een dure hobby. En je komt ja. met 1 watt. Als je een beetje een goede antenne hebt, mag je blij zijn als je 2 kilometer uh, bereikt. Maar ja, dan moet je wel in een dichtbewoond gebied wonen. eer dat je een, be een beetje wat luisteraars kunt halen. Want er zijn al een hoop mensen afgehaakt. omdat ze nauwelijks luisteraars hadden. Ja, en dat is jammer natuurlijk. Ik weet niet of dat ook geldt als je. Ik dacht, ook al centje rechtenvrij, maar misschien moet je ook betalen. Waarom? Ja, snap ik niet. Want op internet mag dat wel zonder vergunning. Maar goed. Uh... Vind het een beetje een rare regel, maar goed, het is altijd... Een... Nou kosten alle hobby's geld natuurlijk, maar ja, ja dat vond nu niet gek maar, worden. Maar weet je, die, die centlicentie voor de f, uh, f licenties is best duur hoor. Want uh, kijk, het is leuk als je examen haalt, maar als je gaat uitzenden, uh, ja, je gaat natuurlijk geen vergunning betalen als je niet uitzendt. Als je ermee stopt, en dan moet je weer opnieuw examen doen, nou ja, dan wordt het een eitje, dan wordt het appeltje-eitje. Want dan is het natuurlijk voor jou, omdat jouw ervaring hebt. Maar ja, ik zou het liever bij een N-vergunning houden. Dan, dan, is de, dan valt het nog mee, geloof ik. Dan betaal je, ik weet niet weet hoeveel, 70 euro of zo. Een F-licentie betaal je veel meer. Daar ja. heb ik het dus over de radioamateurs. Dus niet hun mensen die muziek draaien. Maar uh, ja, ik hou het lekker bij de licentievrije dingen. Maar nou, dat mag wel tot 40 uh, kanalen bakkie. En er was uitspraken geweest dat er 900 megahertz ook vrijgegeven zou worden als burgerband. Je hoort er nooit meer wat over. Er was in de jaren 90 al sprake van. Maar je hoort er niks over. Want de 90 megahertz wordt gedeeltelijk uh, gebruikt voor de gsm-netwerken, voor de telefoon. Ja. En de andere helft wordt helemaal nergens voor gebruikt. Dus nou. Oké. Okay. Dus het zal zijn tijd wel duren. Nou. Ah, ik ben benieuwd. Ja, ik ga, ik ga. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even nog een muziekje draaien. Ik weet niet of jij nog misschien iets, uh, een idee hebt voor straks. Maar dat hoor. Uh, dat... Nou, ik heb wel wat dingen bewaard. Nee. dus... Uh... Ah, Oké, okay, nou, dan gaan we het zo over hebben. We gaan een uh, volgende nummer draaien. Jane Weaver met I Wish Jamie Nurse something. Are you Jamie of something? I don't Weaver met I Wish. En uh, Jacco, uh, uh, weet je, ik heb uh, op internet gekeken naar uh, Wakker Nederland... met uh, Wakker Nederland op zondag of zoiets. Ze hebben ook elke ochtend een uh, programma. Het een beetje rechtsliberale uh, omroep. En uh, met uh, Dag Rick Niemann. En wij denk je wie daar uh, gast was in zijn show... Geen idee. Het is een zangeres. Een hele mooie vrouw. hele ten damme. Oh, ja. Uh, ah. ja, maar maken, ja. dat die muziek maakt. Wist ik helemaal niet dat die nog bestond. Ja, wij dat, uh, ja ze, was, uh, ze had een cd gemaakt. Ze maakte ook een show met allemaal Franse songs, Allemaal bekende nummers. Ze heeft een cd gemaakt... En uh, zo, die giet is goed hoor. Ze is niet alleen hartstikke mooi om te zien. En uh, ze is uh, in oktober 50 geworden. Nou, hoe denk ik eens, Ze ziet er nog uh, hartstikke lekker uit hoor. Sorry dat ik het zeg, maar <laughs> oh, joh, ik vind het zo'n lekker ding. En, en, en ik vind de muziek ook goed, weet je. Ik heb helemaal geen zin van de raar ja, hè. Ja, is altijd. Maar ik heb het idee dat dat nog wel gaat veranderen. Oh, dat gaat al gebeuren hoor. Ja, zeker wel. Maar ik vind Franse soms ook mooi, hè. Ik heb er niet veel. Heel gek misschien. Ik heb wel een verzameld CD van Charles als naar voren. Maar ik wil toch wel, wel wat vaker uh, Franse muziek hebben, weet je. Ik heb wel eens in het verleden, toen uh, ik begon met Aloha Radio... nog wel eens Franstalige muziek gedraaid. Uh, van Jamendo. Het is een Franse website. Maar ja, die doen tegenwoordig ook heel moeilijk. Met, uh, ja, ik geloof dat ze, uh, Heel veel artiesten die willen um, betaald worden. Uh, heel veel mag je niet uitzenden. En met die... oh, op zich is, nou, is dat natuurlijk normaal dat je betaald wil worden voor iets wat je, je maakt. Ja, maar ik bedoel uh, uh, tuurlijk. Maar er waren vro uh, vroeger veel. Uh, ze hebben wel die licentie van Creative Commons. Maar als daarbij mm -hmm. staat dat je alleen maar mag downloaden en dat alleen maar voor privé gebruikt, dan mag je het niet draaien. Nou ja, okay. daar ben ik dus niet meer uh, mee gestopt, omdat er ve te veel artiesten waren die dat niet wilden, dus ja, dan ga ik het niet doen, want ik wil geen risico lopen. Nee. Nou, daar heb ik dan die andere website, ik ga geen uh, namen noemen, maar uh, ik heb een website waar ik dan uh, legaal uh, de rechtenvrije muziek kan downloaden en daar staat duidelijk bij dat je in elke vorm en formaat mag verspreiden, dus ook via stream, via podcast, en sommige mag je zelfs de muziek uh, remixen, mag je een eigen mixer maken, nou als er al bij staat, je mag het in elke format mag je het verspreiden, dan ga ik er vanuit dat ik het uh, mag draaien. Alleen, ze eisen wel uh, enige regards. Met dus dat je de naam van het liedje noemt... en de zanger of de zangeres of de band... Die ben je verplicht te vermelden. Dus, uh, nou, oké. Okay. Dus uh, heb ik bij die zijn er heel veel artiesten die dat wel willen. Want die zien dat als reclame. En die moeten het vaak hebben van de optredens en de cd-verkoop. Want ja je kan wel cd's van ze kopen... Ja, die zijn dan kwalitatief beter. Want uh, ja, kijk, als je een restaurant of een café hebt, dan kan je die muziek ook draaien. Daar moet je wel voor betalen. Maar het is stuk goedkoper dan uh, via de, de commerciële muziek die je op de radio hoort. Dus helemaal. Ja. Een café betaalt 1200 euro per jaar hè, om muziek te mogen draaien. En als je zo'n kars huurt, ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt in zo'n café of restaurant. Nee. In een karsje En dan kunnen ze muziek downloaden. Duizenden nummers. Daar betalen ze dan niks bedrag per jaar voor. Of per maand. En daar zitten de rechten al, al bij inbegrepen. En, de, en de, nou, je hoeft geen cd's of wat dan ook. Of bandjes uh, of, of wat dan ook. Dat hoeft allemaal niet. Je hebt dat apparaat dat zit via het internet aangesloten. Je kan, je kan de nieuwste van het nieuwste downloaden. En die kan je gewoon afspelen. En uh, nou, je, je, je hebt een... Uh, je kan alles draaien wat er, wat er maar is. Je hoeft het maar op te zoeken en ze hebben het. Nou, dan maak je een playlist en, en, en, en je kunt de playlist zelfs nog aanpassen. En dan betaal je dan niks, bedrag per maand voor als horecaondernemer. En uh, je hoeft nooit geen zd's mee te nemen. Of, uh, ja, ik vind dat op zich gewoon... Dat werkt dat een beetje als Spotify eigenlijk. Oh, okay. dus oké. Uh, zo moet je zien. Het is een karsen die aan de muur zit. Daar zit, uh, zie je ook zo'n player met al die liedjes. En uh, ik heb het vaak gehad, ik vroeg vaak ik kwam, die, uh, die had dat ook. Die doet helemaal geen cd's draaien meer. En, uh, ja, dat gaat allemaal. Ja, wel een computer dat u dan zijn eigen muziek op een stickie kan draaien. Maar ja, mm -hmm. ik mag dat alleen als ik ook de cd in de, in de winkel heb leggen. Want uh, dan ga ik nog vergaas, want het is een kapie. En uh, als mijn begrafenis een bruiloft, als je een kapie van een cd meeneemt, dan draaien ze hem niet. Je moet echt de originele CD meenemen. of de muziek die hun dan hebben. Want die hebben, vaak hebben ze zelf ook wel een hele bibliotheek vol muziek. Dat mogen ze dan wel, omdat ze daarvoor betalen. Want okay. ja, die bruiloft van mij, als ik een, die CD had gekopieerd. had ik hem echt niet uh, mogen draaien hoor. Nou, ik had dan maar één liedje. met binnenkomen. En. Uh, dus had ik de zo'n zo uh, nou, zo lettertang en dan had ik het nummer 10 van deze cd, er zat nummer 10, dus die moesten ze draaien. En het was een vrij lang nummer en ik vond het wel gaaf. Dat was, uh, hoe heet dat, Van, uh, van jealous uh, met dat nummer Conquest of Paradise, ik weet niet of dat het nummer ah, ja. nou, daar Gaaf ben, nummer. Daar ben ik, uh, dus toen ik, wij Ingrid en ik samen de trouwzaal binnen die poli. Dat is mooi. La la la la la Ja, leuk hoor. Leuk, leuk, leuk. Nou ja, jongens, ik vind dat zulke gave muziek. En uh, ja. Ik denk, ja, dat vind ik wel iets, uh, leuk, weet je wel Dat daar, ta daar, dat, dat kennen we allemaal wel. Dat is ouderwets, dat doen we niet meer om. Dus uh, <laughs> ja, dus. Uh, Zodoende, hè? Heb jij nog Noemin. muziek, euh, toen je trouwde, muziekje met binnenkomst, of was dat toen nog niet? Nee, nee, nee, nee nou, it, it, uh, ik uh, ben naar het stadhuis gegaan, hebben een papiertje gehaald, zijn daarna met z'n allen naar de Chinees gegaan en daar was het. En ja. daar was het. En daar was het. Want ik, ik had zoiets van, ja, mensen die ik normaal niet zie en, en uh, die ik normaal normaal nooit langer komen, of ik bij hun langer schijn, hoef ik ook niet op mijn bruiloft te hebben. Ik heb dat namelijk bij, de, bij het 25-jarig huwelijk ooit van mijn vader en moeder gezien. Die waren, nou dat is heel lang geleden, maar die waren toen 25 jaar getrouwd. En er was misschien wel 50 man. Nou velen zag ik voor het eerst. En uh, van, van die 50 heb ik er misschien 10 na die tijd ooit weer gezien bij hun thuis. Dus, ja, zo gaat het dus toen had ik zoiets van, nou, uh, dat, dat ga ik dus niet doen. Nee, ja. Ja, dat is zo. Maar ja, me me meestal familie, hoor. Want, uh, maar ja, ik heb ook familie van buiten de stad. En dat snap ik wel. Die hebben ook een eigen gezinnetje. Meestal neefjes Of uh, neven en nichten. weer kinderen van. Weet je, ja, die zie je toch wel uh, bijna nooit. Dus ja, kijk... Uh, weet je, dat hou je toch, maar ik bedoel, uh, kijk ik heb uh, best wel aan mijn vaderskant heel veel uh, familie. Maar die zie ik ook soms jaren niet, ja, begrafenissen of zo, weet je. Ja. En, uh, maar ja, weet je, wat is het, die hebben ook een eigen leven, dus ja, en uh, ik was sommigen zelfs vergeten uit te nodigen toen ik trouwde. En ik shit, <lacht> weet je, en inderdaad, uh, ja, we zeggen wel eens, hoor dat is vaak zo van, we moeten weer eens een keertje contact zoeken. Nou ja, dan gebeurt dat één of twee keer en dan verwatert dat ook weer. Ja, mensen hebben allemaal een druk leven, joh. Dus die hebben weer een eigen dingetje, weet je. Want eh, ik merk ook al dat ik, mijn broers hun kinderen, die dus wel ze zijn dan, die ook steeds minder contact met, eh, ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk een oom. En, ja, en dan hebben hun weer kinderen en dan ben ik een oud-oom, ja... Uh, dan, dan, dan gaat ook een beetje je ziet zelf en toe wel maar dat gaat uh, kijk ik ga er in ieder geval wel vanuit als ik straks bejaard ben ik heb natuurlijk geen kinderen zoals je weet ik hoef niet op te rekenen dat mijn familie voor me gaat zorgen ja en wie dan leeft misschien dan nog maar ik ga er ook niet vanuit ik denk nou ja uh, we zien het allemaal wel weet je mm -hmm. ik maak me er ook geen zorgen over hoor nee maar, ik uh, niet doen. Ja, ik heb zoiets, ik, ik, ik, ik, ik, ik word eens boos, hè? ik zie die oude mensen, goed die geen familie hebben kan ik het begrijpen, maar er zijn erbij die zitten te mokken en, en te mopperen en, en mijn kinderen komen en bijna nou niet meer en dit en dat, ik zie ja maar die hebben ook een eigen leven, het is lullig, maar ik, bedoel, ik zou gewoon zorgen dat ik me wel vermaak, kijk als jij maar op je kamertje blijft zitten, je doet nergens aan mee en je zit alleen maar te mokken en zielig te doen, dan is het je geschuld. Dan moet je, je moet een beetje onder de mensen zijn. Een beetje gezelliger. Ik heb een collega die woont in een verzorgingshuis. Hij woont wel zelfstandig. Het is gewoon een woonflat. Maar alleen hebben ze toen al die flats uh, iets aangebouwd. Dat je dan ook een recreatiezaal hebt. En uh, ja, er is ook, als er wat is komt de dokter of een verpleegster. Of een verzorgster moet ik zeggen. Uh, je hoeft geen contact te zoeken. Maar het kan. Maar die gozer die vermaakt zich op haar best, hij is nog niet zo heel oud hoor, hij is ook uh, pas met pensioen. Maar hij heeft, uh, mankeert medisch het een en ander nog. Maar die vermaakt zich wel tussen die oudjes, weet je. Nou, hij komt mijn hele verhalen, hij zegt, "Nou, oh, jongen, je lacht je af en toe wezenloos, weet je. En, en die gaat overal naartoe met zijn scootmobiel. Uh, zelfs op mijn verjaardag een paar keer geweest, die had ik jaren niet gezien, dat is een beetje verwaterd. Dus nu hebben we weer de band aangetrokken. Toen ik hem had me een keer uitgenodigd, ging hij met, met pensioen dan, dat was een etentje, ben ik ook geweest. Hij is al twee keer op mijn verjaardag geweest, ik ben bij hem een keer geweest. En we, en we, zo nu en dan, zo nu en dan, niet elke week of zo, maar zo nu en dan nog eens contact. Dat is hartstikke leuk, want ik heb uh, jaren negentig nog met hem gewerkt en zo. Dus uh, ja, een oude collega van mijn vorige werkgever. Dus ik ga een liedje draaien. En, uh, en dat wordt een, een gezellig, even kijken hoor. Gezellig weet ik niet. Maar uh, ik moet wel even kijken wat ik allemaal in de huizen heb liggen. Zie je een King Mion? Oh, kijk, kijk. Uh, Sarah's Angels van Lobo Loco. <mogelijk> met Sarah's Angels ja ja wat, wat. we hebben vanavond een superman hè? een superman ja ik zag, ja. Wel, ik zag wel een paar een weken geleden drie weken terug toen was ik mijn portofoon aan het uitproberen die PMR portofoon en toen uh, loop ik mijn straat in met dat ding en ik zie een hele grote maan uh, heel groot hij was uh, roodachtig geel ja, oranje, rood. Heel raar. En hij was inderdaad heel groot. Ik was zo van onder de indruk. Ik, ik kom een voorbijganger. En ik zeg tegen die vrouw, moet eens kijken. Wat een grote man, joh. Verhip, zegt ze. Ja, nou, het zegt. En ik spreek nooit vreemde mensen aan, hoor. Ik ben best een, een beetje bleu op dat gebied. Ja, zegt ze. Nou, het zegt. Zo, die is groot. Ik had dat nog nooit gezien, maar nu zag ik hè, dat ding was echt twee keer zo groot of zo, weet je. Dan ga ik straks toch even kijken, want het is bijna volle maan. Hè? Ja, ik zat net buiten even te kijken. De vorige keer, het gebeurt vier keer in het jaar. En, uh, wat, ze, uh, wat ze noemen uh, supermaan, zeg maar. Is een, eigenlijk, je kunt hem iets groter zien, omdat zeg maar, normaal staat de maan zo'n 406.000 kilometer van de aarde af. En op dit moment met deze supermaan staat hij maar 356.000 kilometer van de baan af. Van de, van de aarde af, zeg maar. Uh, dus, en uh, ja, hij, hij lijkt zo groot. Omdat, ja, veel, iedereen weet natuurlijk dat de aarde draait. Maar de aarde tolt ook, als een tol, zeg maar. Weet je ja, wel? Top, die draait, aarde draait om zijn eigen he? als heen. Ja, en, en de maan draait niet echt in een perfect rondje om de aarde, maar in een eclips. Ja, oké, okay, zeg maar. ja. En als het om... Dus hij is de ene keer dichter bij de aarde dan de andere keer. En als dat dan toevallig met uh, in, in die paar dagen van de volle maan, die twee dingen, hè, die eclips en, en, en de, de volle maan, als die twee dingen toevallig dan net bij elkaar vallen, zeg maar... Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan zie je en een hele grote maan en een volle maan. En ja. Vroeger werd er heel vaak gedacht dat, dat de, die grote maan uh, dat die voor natuurrampen zorgde. Ja. Dat, dat de kans op natuurrampen ja. Ja. dan groter was. Ja, maar, maar mensen wisten dat niet beter. Hè. Die waren natuurlijk allemaal uh, ja, niet dat ze dom waren. Maar mensen wisten dat gewoon niet. Dus uh, ze trokken hun eigen conclusies... Mensen werden ook bang gemaakt door de kerk en zo, weet je. Van ja, ja, het is het einde van de wereld, dit en dat. En, uh, mm -hmm. en, uh, ja, en vaak gebeurde er wel eens wat daarna. En dat had daar niks mee te maken, natuurlijk. Want vroeger, ja, in de middeleeuwen, was Europa uh, best wel een hele nare periode. Met veel oorlogen en ziektes, uh, epidemieën, uh, hongersnoden. Rampen. Ja, mensen wisten allemaal niet, niet uh, beter, weet je. Ja, er waren wel mensen die gestudeerd hadden, maar dat waren maar uh, heel weinig. De meeste mensen werden overal uh, een beetje angst ingeboezemd, hè. Van, uh, ja, dat komt door, uh, door jullie zondag leven, dit, dat. Dus om ze te manipuleren, weet je. Om, uh, maar ja, goed, de rest weten we allemaal de historie. Ja, dat, maar, uh, dat was natuurlijk makkelijk om... Uh... Om met, mensen. Uh, mensen werden gemanipuleerd, gewoon. ik. Yeah, ja, ja, dat is ook. Dat is ook. Ja, maar het met religie, weet je wel. Het is allemaal uh, om mensen onder de duim te houden. Nou, ja, ik vind het prima dat ja. mensen geloven, hoor. Als ze daar trouwens in vinden, moeten ze lekker naar de kerk gaan of naar de moskee. Dat mag, vind ik allemaal prima. En uh, als mensen daar troost in vinden, vind ik het allemaal prima hoor. Maar mensen zijn natuurlijk ook wijzer geworden. Hè. Die zijn natuurlijk, uh, ja, die gaan ook naar school, wijzen, En die leren ook dat sommige dingen ja, niet helemaal kloppen, zoals dat vroeger werd beweerd. Maar ja, toen, toen was de wetenschap nog niet zo ontwikkeld als nu natuurlijk. Hè. Ik vind dus, het wel uh, grappig dat, dat bijvoorbeeld in Amerika heb je nou echt zo'n groep van die mensen, dat noemen ze dan de flat earthers, die die... Die weer helemaal beginnen van... Ah, de aarde is plat en alles en zo. En die, die geloven dat dan ook helemaal. Ja, ik vind het prima. Kena <laughs> ja, kenaar. ik heb al wat leuke dingen staan. Uit, uh, tips voor het volgende weekend. Hè, dat mensen wat leuks hebben om te doen. Er is bij uh, Landslot Haamstede... is er een snetwandeling. dus een stevige wandeling... en daarna een lekker kop snet. Mm -hmm. uh, bij Huis de Heide in Noord-Brabant... Bra is er een, uh, een wandeling uh, door het gebied waar de Schotse hooglanders staan oké okay. dus, uh, dat, dat is ook leuk om te doen nou, daar heb ik ook nog een nieuwtje over. en uh, dat is dus die, die twee zijn van, van uh, natuurmonumenten en dan heb ik nog uh, uh, je kan een kerstboom zagen in het Laagvuurse uh, je mag de boom zelf gaan zagen met, uh, met kloutenal eruit trekken en de boswachter die helpt je als het nodig is je moet wel zelf een schop of een zaag meenemen. Uh, dat, is een, uh, dat is een uitje van staatsbosbeheer. En dan hebben we er nog geen. Dat kan ook in het Kuinderbos. Hetzelfde verhaal. Uh, kun je ook je eigen kerstboom uit het bos halen. Ja, en dan heb je nog, als je van kastelen en forten houdt. Dan heb je nog Ruigenshoekse Dijk. Fort Ruigenshoek. Uh, daar gaat dan gids mee. En je kan de natuur rond het fort. En het fort is open. Is normaal dicht. Uh, en is open die dag. Dus is, uh, in de vechtstreek is dat. En als laatste is er nog een uh, was er nog een route? Even kijken, dan moet ik het wel goed zeggen. Oh ja, een deel van in das, zondag 10 december is er een, een, een deel van de Oostvaardersplassen, wat normaal dicht is. En wat nu voor een kleine excursie uh, open, of opengesteld is onder begeleiding van een, van een boswachter. En dat is in het gebied waar wel eens, staat niet dat dat nu het geval is, maar waar de zeearend wel eens komt. Oké, okay, ja, ik heb het, uh, toevallig, las ik vandaag op uh, Twitter, hè, dat er was een vrouw uh, door een, uh, een, een, een Schotse hooglander aangevallen. En heb je, uh, dat was op uh, de, de website van WNL, van Bakker Nederland. Mm. Ja, nou, dat kan al mensen van ja, uh, die zat al zo te lullen, die beesten die horen daar niet. Nou, toen kreeg hij heel veel kritiek terug. Ik heb ook gereageerd van nee, daar horen geen mensen. ze die mensen komen ten eerste te, veel te dicht bij die dieren, want je moet nooit te dicht bij ze komen. En zeker niet als ze jonkies hebben. En ik vind gewoon, ja, dat, dan gaan ze nog de natuur ook nog opeisen. Ze maken alles al kapot, de mensen. Weet je? Ik bedoel... Ja, nou, ik heb... Uh... Ja, ik, ik, ik heb zelf vaak in het gebied gelopen waar hoofdlanders zijn. En uh, als je in het gebied binnenkomt, van lopen kan dan ook, staan overal grote borden. Laat ze met rust, raak ze niet aan en ga er met een grote boog omheen. Ja, ik heb het gehad in de Duinen, als je bij Wassenaar een stukje verder fietst, dan heb je een, een, een stukje fietspad. En dan heb je zo'n soort rooster. Dat is om te voorkomen dat ze dan het gebied uitlopen. Want dat is niet zo fijn voor die dieren om over die roosters te lopen, hè. dat doet zeer. Dat hebben ze expres gedaan, dat die hooglanders niet ineens in, in de stad terechtkomen, in Wassenaar of in Scheveningen of zo. Oh. Het zal wel raar zijn, als je lekker op het strand ligt in Scheveningen en dan staat ineens een hooglander naast je, weet je. En uh, ja, die die is al zo hoog, daar klimmen ze nu tegenop natuurlijk. Maar ik bedoel, ik was wel even bang hoor, toen ik zag van, nou, er staan een bordje, ik heb ze niet gezien hoor, die Hooglanders, maar ze zitten er wel. Maar uh, ik denk, als ik maar gauw aan de andere kant ben, weet je, want dan had je nog een rooster en dan was je weer veilig. Ja, ik vind het toch een beetje griezelig, want toen ik met jou in de Veluwe liep u het over die zwijnen had, en ik denk nou uh, <laughs> ja daar heb je meer van te vrezen dan uh, dan van een uh, van een Ik Heb je die tanden wel eens gezien van die van die uh, zwijnen? Zo, nou daar wil ja. ik echt uh, geen kennis mee maken hoor. <laughs> nee, inderdaad, dat is uh, dat uh, en agressiën uh, uh, kunnen heel erg agressief zijn. Uh. En ze gaan in ieder geval niet van je aan de kant. Dat is een ding wat zeker is. Nou, die, die, ik denk dat je gewoon moet blijven staan. En hem goed aankijken. En dan. Uh, uh, zo doen, weet je. En dan, en dan ren je op hem af. En misschien dat hij dan van je schrikt. Ja, of niet. Ik weet het niet. Of je en moet iets bij hebben. Of je moet iets bij je hebben. Ik ga niet zeggen wat. Ik wil mensen niet op ideeën brengen. Maar zorg dat je wel bij je hebt. Iets van een zaklantaren. Dat je in zijn ogen schijnt. Of dat je, uh, ja, ik weet het niet, met je armen zwaaien, je misschien dat dat helpt. Of heel hard schreeuwen. Dat ze misschien denken van, oh, dat is een heel gevaarlijk uh, iemand, weet je. Kan wel eens helpen, denk ik, als je hard gaat schreeuwen. En uh, ik denk, als je dan schreeuwend op hem afstuift, dat hij denkt, nou, doe maar niet, weet je. Denk ik, ik weet het niet, maar. Je zal er maar één een groep, kijk voor één ben ik niet zo bang, maar als er een groep van, van twintig ze wilde zijn op je afstiert, ik denk dat ze wel gaat rennen hoor. Weet je wat het is, mensen zijn zelf gewoon vaak dom, want uh, afgelopen, af, afgelopen zomer ook, nou ja, ja afgelopen zomer, vaak, dat was ja. uh, al begin oktober, toen ging ik zelf s'avonds laat nog even richting het bos toe om, uh, om zwijnen te fotograferen. En uh, toen, um, uh, ja, toen, uh, toen kwam er nog een ik ging het bos uit, was dat donker. Toen ging er nog een vrouw al het bos in, met, alleen met drie kleine kindertjes. En ik zeg tegen haar, ik zeg van, stikte van de zwijnen, je kunt beter niet die kant op gaan. Oh, dat is goed hoor, dat vinden ze leuk om te zien. Nee, je moet er niet heen gaan, dat is gevaarlijk. En dan toch doen. Ja. Ik ga een liedje draaien en dan gaan we afsluiten, dan is het uurtje bijna vol. Ja, jammer dat er niemand gekomen is. Ja, ik had er wel een beetje op gerekend, maar ja, goed, ja, volgende, volgende keer ik. beter. Misschien ga ik eens reclame maken op die uh, radioamateurgroepen uh, van Facebook. Misschien uh, dat er daar wel mensen bij zitten. Eentje die zou wel luisteren, zei hij, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ga toch eens vragen uh, of die... Of die um, eens een keer mee wil praten, hè? die heeft wat meer verstand eh, dan ik over dat soort onderwerpen. Dan kunnen we misschien hem er ook bij betrekken, maar goed. Leuk! Maar hiervoor Hartstikke bedankt eh, eh, voor de medewerking eh, voor de en de eh, deelname. En nog een fijne Sinterklaas, allemaal. Uh, ja, er zijn mensen die het al vieren dit weekend, maar er zijn ook mensen die het gewoon op 5 december vieren. Wij zijn thuis gewoon op 5 december. En eh, ik zou zeggen, nou, fijne Sinterklaas voor eh, dinsdag. Nog een fijne week. En eh, ik zou zeggen, misschien tot volgende week. zeg zeggen mensen, tot ziens. Hier is Nihilor met The Other Side. Bye bye. Hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl